Middernacht, het begin van dinsdag 27 februari. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dode lichaam van de vermiste 17-jarige Orlando Boldewijn is gevonden. De hulpdiensten hebben hem in het water in de Haagse wijk Ippenburg gevonden... waar hij ook voor het laatst was gezien. De politie houdt rekening met een misdrijf. Orlando was een week vermist. Op de avond van zijn verdwijning had hij via internet afgesproken met twee mannen. Dat deed hij vaker, maar dat hij daarna wegbleef en niets meer van zich liet horen... was volgens mensen die hem goed kenden niets voor hem. De vermiste baby Hanna en haar ouders zijn terecht. Het lijkt erop dat het goed gaat met het meisje. De politie vond hen op een vakantiepark net over de Duitse grens. De ouders zijn aangehouden en het kind is in veiligheid gebracht. Hanna werd vanochtend ontvoerd op een parkeerterrein van een supermarkt... in Eersel in Noord-Brabant. De politie ging er meteen van uit dat de biologische ouders... haar hadden weggenomen bij haar pleegouders. Daar was ze ondergebracht omdat ze was mishandeld. En omdat er gevreesd werd voor haar veiligheid ging er een Amber Alert uit. Op meerdere televisiezenders is vanavond de overleden Mies Bouwman herdacht. Veel programmamakers zeggen door haar te zijn geïnspireerd. Mies Bouwman was al sinds de jaren 50 op tv. Ze was onder meer omroepster en later presentatrice. Met de marathonuitzending Open het Dorp... presenteerde ze de eerste grote Goede Doelenactie op televisie. Onder andere Robert en Brink en Cornhold Maas... prezen haar voor haar nuchtere kijk op televisie maken. Mies Bouwman is vanmiddag thuis overleden, ze was 88 jaar. Op Spitsbergen is het al meer dan 80 maanden op rij warmer dan gemiddeld. Normaal zou het er nu 10 tot 20 graden vriezen, maar vandaag was het plus 4 en regenachtig. Het Noordpoolgebied warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld. En dat komt volgens een onderzoeker op Spitsbergen doordat de oceanen opwarmen. Het warme oceaanwater komt door de golfstroom naar de Noordpool. Het weer. Vannacht valt vooral in het uiterste noorden een enkele sneeuwbaar. De temperatuur daalt naar min 5 tot min 9 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op sneeuw. Het gaat zeker 1 graad vriezen. Woensdag zonnig, maar flink koud. En in het weekend dan komt de dooi. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Elfie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Singer-songwriter Maaike Aouwboten is terug met een voorstelling... onder de titel Vanaf nu is het van jou. Met liedjes en verhalen die over onmacht en onbegrip gaan. En over hoe aandoenlijk we kunnen zijn in al onze onhandigheid. Na een is Maaike Aouwboten te gast in onze rubriek Open Kaart. En we gaan het hebben over Aquarium. De nieuwe voorstelling van toneelschrijver Nathan Vecht. De regie van Aad Zelen. Met sterspelers Pierre Bokma en Jacqueline Blom in de hoofdrol. De eerste recensies zijn verschenen. Maar we vinden het veel belangrijker wat u en wij ervan vinden. Dat hoort u na ene in de rubriek Oordeel zelf. En dit uur zit tegenover mij de schrijver Jan Siebelink. En hij is tachtig geworden. En wat is een betere manier om dat te vieren dan met een nieuw boek. Ja. Toch Jan? Ja. ja. Een, uh, een bloemenboek wel te verstaan. De schrijver debuteerde in 1975... Ja, we gaan even die hele biografie nee, afgratelen. We, we, ja, ja. we hebben een uur te vullen. De schrijver debuteerde in 1975 met Net. de verhalenbundel Nachtschade. Kijk, daar kwamen de eerste bloemen al om de hoek. Ja. En werkt sindsdien door aan een lijvig oeuvre van meer dan 30 boeken inmiddels. Um, met als bekendste werk natuurlijk het knielen op een bed over zijn jeugd op een tuinderij en de druk van het geloof op het gezin. Het boek werd verfilmd, op toneel gezet, vertaald... won de ACO-literatuurprijs en beleefde een vijftigste druk. Het zijn wel verder dan de vijftigste druk. vijftigste. Bam. Nou, kijk. Sibeling <laughs> is inmiddels gekroond tot prins in, in de orde van Oranje Nassau... en werkte naast zijn... Ridder. Ridder dus. Prins. Ja, wat raar. Ja, je bent heet, gewoon ridder. helemaal niet, Je draagt hem niet, hè, je dientje. Nee, maar hij zit op, op een ander jasje. Dus, oh, uh, ja. dus je bent gekund. Wel... Ja. Ik, ik ben geridderd, ja. Ja. Uh, na zijn literaire carrière werkte hij aan artikelen over de Franse literatuur en hij was werkzaam als Frans docent. Een afgelopen jaar verscheen de roman De Buurjongen over een gehandicapte <tosses> jongen die werkt in de bloemkasten van zijn buren. En nu is daar De Bloemen. Een persoonlijk <tosses> ja. literair herbarium, mogen we het zo noemen? Ja, dat vind ik wel een mooi woord, ja. Ja. Ja. Ja. Het is prachtig vormgegeven. Het boek, het boek, het boek is, een, is op zich al een, al een bloemstuk, vind ik. Ja. Ja, het is rijkelijk geïllustreerd. Bijna elke pagina is ook een, een illustratie van een bloem. En daarbij of persoonlijke anekdotes of anekdotes van die bloem of dat, uh, die plant ja, uit eerder werk. En citaten uit, uit, uit het hele werk. Ja. Um, ja, bloemen vervlechten eigenlijk al jouw werk, hè? Ja, ja, ik, ja ik ben geboren op een, op een kwekerij. En uh, dus mijn vader kreeg allerlei soorten planten. Het was niet één soort. Niet alleen varens, maar ook uh, uh, bloeiende planten. En in de zomer kon hij hele mooie boeketten snijden. Uh, die bloemen waren en mooi, vaak. Maar het was ook een product om uh, voor de handel. Hij moest ook daarmee geld verdienen. En. Dat ging niet altijd even uh, makkelijk. Dus ik als jongetje heb. Uh, uh, ja, ik als oudste jongetje van dat kleine middenstandsgezin. Uh, heb meegemaakt hoe. Uh, ja, hoe moeilijk dat is. En hoe, hoe daar gesappeld en gevochten werd. Om, voor het dagelijkse brood. En in die zin is de bloem dus altijd. Uh, ook symbool geworden voor. Uh, nou, voor, het, voor, het, voor de tragiek van het bestaan en voor het lijden en voor, het, uh, voor altijd maar weer zorgen hebben, financiële zorgen, schulden uh, hebben. Uiteindelijk is het, is het bedrijf is ook failliet verklaard, is op slot gezet uh, door de gemeenteambtenaren. Toen kreeg mijn vader een uitkering, want ook vanwege ziekte. Maar, dus de bloemen uh, zijn en heel mooi, maar zijn ook uh, leidraad voor verhalen natuurlijk. Zodra je een... een naam zegt... cyclaam of... pantoffelplantje of dahlia... dan kan ik daar zo iets over zeggen. Ja, Elke ware realistische schrijver... is een symbolist, schrijf je in je voorwoord. Ja. Maar, ja uh, want als je dat heel precies beschrijft... dan uh, staat, staat zo'n plant... voor iets. Voor, nou als je nachtschade noemde je net al... als eerste boek. Nou, dat is natuurlijk een hele giftige, hallucinerende plant. Hè? Dus dan kun je... Uh, nou, en, en dat boek gaat er over dat soort dingen ook. En, uh, en de calciolaria, of dat pantoffelplantje met die mooie pantoffeltjes met die stipjes erop. Je als kind zo graag platkneep heb ik nu begrepen. Ja, en dan, dan maakt je een, een klein knallend geluidje. Zo. Bijna pervers genoegen. Maar goed, uh, als, als je dat woord al zegt, dan roept dat op. Uh, en het beeld van schoonheid, want het is een hele bijzondere plant. Hij is een beetje uit de mode. Hoewel je hem hier op de markt weer ziet. In iets andere tinten. Maar als ik, als ik daaraan denk... Dan, ja, dan zie je die hele, hele broeikas voor me, met alleen maar op die schappen... Die, die, die, zo één zee van, van geel. En uh, ja, dan was het opeens heel heet weer. Dus alles kwam tegelijk in bloei. En dan, dan kwamen er geen klanten... Ja, dan moest mijn vader al die planten met de, met de kruiwagen eruit kruien naar de komposhoog. Dat was zo'n hele cultuur, was dan, was dan, uh, bracht niks op. Dat, ik kan je zeggen dat ik. Ik ben nu 80 jaar geworden. En als ik daarover begin. en, en ik denk daaraan s'nachts als ik niet in slaap kan komen. of dan kan ik niet in slaap komen van, van het feit wat, wat er toen gebeurde. Dat er, dat er dan. Dat er dan geen geld binnenkwam. Alle kooks was daaraan besteed. Uh, al die fossiele brandstof die wij toen gebruikten natuurlijk. En, uh, dus ik heb daar als jongetje aan geleden. Ik, ik leed daar echt aan. Ik zie dat het je nog steeds raakt. En dat raakt Klopt me nog dat? steeds omdat... En dat is, ook, dat is ook de drift en de drijfveer om, om, om daarover te schrijven. Om er altijd weer op terug te komen. En, en, uh, en andere as, aspecten daarvan te vinden en zo. En, maar uiteindelijk is die bloem dus... Die, of die bloemen en... Ik, ik, ik ga niet een boek schrijven en dan ga ik zeggen... Nou, dan ga ik, dan ga ik eens heel leuk over de Dalia praten. Nee, als schrijvend uh, komt die Dalia wel aan de orde. En dan, en dan, en dan speelt hij een rol uh, ja, in... In, uiteindelijk gaat het toch in die boeken van mij over de La tristesse de la vie. Over de, het, het traagste van ons ondermaanse bestaan hier. En, en die bloemen maken heel veel goed. Die, die doen heel veel. Die zijn mooi. Uh, hebben mooie vormen, mooie kleuren. En uh, nou, ik ben altijd wel vol van ja. Ja. Ja. Ik, ik, kan nooit, ik, ik kan niet van, vanuit mijn woonplaats Ede, uh, rijdend naar Den Haag, kom ik in het bestand al die kassen tegen. Dat zijn niet de kassen van, van mijn vader natuurlijk. Dan zit allemaal verlichtingsnachts en zo. En allemaal ja, hypermoderne, elektronisch worden die planten opgegroeid. Maar niettemin, uh, het zijn glazen, uh, het zijn serres, zoals de Frans zeggen, serres chaudes. Warme serres, waarin... Iets wordt opgekwet en zo. Dus ik ben er wel gevoelig voor, ja. Is het ook een weemoedig boek dan? Melancholiek voor jou? Ja, dit boek wat nu net ja. verschenen is. Het, maar het bijzonder is dat op elke pagina staan. Uh, nou, we hebben het even over de cyclaam. Nou, ik heb de cyclaam uh, in verschillende boeken genoemd. Uh, links staan dan citaten uit. Uh, nou, of uit Nachtschade, of uit Knien op een bedviolen. Of uit de buurjong het laatste boek. Dus die drie citaten waarin de cyclaan voorkomt... die, die, die bestaan ook weer hele werk dan weer. Dus die, krijgen, die, die gaan een verband aan op die pagina tussen drie boeken. Ja, en die prachtige illustratie op en dan de En die uh, illustraties zijn zo pagina. ontzettend mooi... Ja, dat was ik benieuwd. Wie, uh, Want, waar, hoe ben je daarbij gekomen? Waar zijn dit bestaande beelden? Nee, of zijn ja, speciaal de, ja, de vormgeefster van de wezen erbij, uh, Brigitte Slangen, heeft, heeft ze verzameld. Ik heb begrepen uit Noord- en Zuid-Amerikaanse boeken uit de 18e eeuw. Dus als ik mevrouw ben, zei nou, ik wil nu graag dat er dan... Dus ik beschrijf, uh, of ik geef drie citaten van... Nou, zeg maar, uh, ja, van een, van, van, noem eens een ander, ander plantje even nou. Uh, de moenappel. De Lemoenappel. De Lemoenappel, hè, die komt heel vaak in mijn boeken voor. Dan probeert zij een plaat te vinden... die allemaal in diezelfde... In, want het mochten geen foto's zijn. Ook. Het, moesten, het moesten hele oude, nee, oude tekeningen vast, zijn. dus Het lijkt bijna alsof het door één hand getekend is. Ja, het zijn bijvoorbeeld uit... Tot en, want er zijn ook geen geen bonnen genoemd. Het komt uit, uit talloze boeken. hebben Ze zijn niet gehaald. En, uh... Maar mijn vraag was, is het een melancholiek boek voor jou? Als het zo'n familiegeschiedenis ook beslaat? Nou, het is mel melancholiek... omdat ja, mijn leven langzamerhand... Ja, ten, ten einde aan het lopen is. Hè. Ja, ik hoop, ik hoop nog niet, natuurlijk. maar. En nu, in dit boek... Uh, wordt alles samengevat. Nachtschade is in 1975... Mijn laatste boek is De Buurjongen uit, uh, van vorig jaar. Mm -hmm. En de, al die citaten uit die boeken uh, ja, zijn, zijn, zijn weer taferelen voor mij. En die zijn nu allemaal in één boek. Met, en dan met schitterende zijn droomplaten. Hè, die... Hoe ben je eigenlijk te werk gegaan? Ben je ook echt al je werk gaan herlezen en dan echt ja, onderstrepen ja, waar dus de mijn, planten is. Mijn, zijn, mijn enige werk hierin is dat ik de citaten... Ik heb, ik, ik heb, dus ik ben gaan lezen in Nachtschade, zie ik, daar staan witte gizanten. Dus je een, bent een heel verhaal. je eigen uh, oeuvre door gaan ploegen? Ben ik ben helemaal doorgaan, maar dat gaat heel snel, want ik, ik heb het, mijn oeuvre uh, helemaal in mijn hoofd zitten. Dus ik wist precies ongeveer, oh ja, over drie bladzijden, ga ik toch ga ik die plan noemen. En, en even verderop moet, hoe dan ook, moet een as te staan. Of dat is moet een geheugen. Ja, ja, ja, maar ik heb een geweldig... Ik ja, heb een geweldige geheugen. Wat fantastisch. Maar goed, uh, dus dat heb, dat heb ik voor de bezigen erbij voor mijn uitgeverij gedaan. En die hebben zij, een, dat was hun plan trouwens, en daar zijn die mooie platen bij gezocht. Ja, en ze, en ze, hebben, ze hebben, ja. Uh, ik, ik wilde geen plantenboek hebben of zo. In ieder geval de boek boeken dat je, om, om de tuin te gaan uh, verzorgen. Om de plant uit te, maar het moest een. Het moest een boek zijn dat uh, een bekoning is van alles wat ik gemaakt heb. Ja. Het, ik vind dat de vorm zo... Ja, we zitten hier voor de radio, we kunnen het niet laten, niet laten zien, hè, maar het is... Uh... Nou, ik denk dat je het heel goed kunt beschrijven. Daar ben je schrijven voor. Zou je een stukje willen voorlezen? Ja, wat heb je iets... Uh... De Lemoenappel. We hadden ja. het net al even <tus> genoemd. De lem Lemoenappel. Een zeer oude, nu zeldzame appelsoort... De appels waren groot, geel en zuur. Op de kwekerij stond hij in een uithoek. Bij de beukenhaag die de kwekerij van de katholieke begraafplaats Vlak bij het gat waardoor de broeders kropen om stiekem op de tuin te komen. Tussen haag met appelboom en daliaveld... uit het zicht van de wereld hielden ze hagepreken. Onder de limoen de lag dood snoeihout... Het was er altijd vochtig. Daar zouden padden en slangen huizen. Ook steenmarkters. Dan zie je daarnaast een schitterende appel. Ja, dit is een grote zure appel. Ja, dit, was, dit was de uiterste uithoek van de kwekerij. En da daarnaast was dat gat achter die haat. Ha mijn, mijn vader die, ja, die ja, takken en uh, snoeihout, weet ik wat, uh, werd erheen gebracht. Maar de lag was het gat onder die haag... en dan kropen die broeders vanaf die begraafplaats... naar de pekerij toe. En dan hielden ze heel stiekem achter een zonnebloem... wat achter het Naliaveld, hielden ze uh, een preek. Maar die, en aan die boom... Die, de lemoen is dus ja, uh, citroenappel, zeg maar. Ik zie ze trouwens nog hangen. Hij, hij droeg weinig op het laatst. Ze waren enorm groot en, en lekker zuur en zo... En, maar dat zijn plek... beelden uit mijn jeugd, gewoon. Ja, dus. Het is ook de... ja, ja, we willen <laughs> natuurlijk een verhaal vertellen vanavond. En um, het is: je vader werd uh, religieus, misschien wel religieus gekaapt door die broeders die door de heg kwamen. Ja. Ik vind het ook een dreigend beeld dat ze zo. Als was bijna dief in de nacht door die heg kruipen. Ja, en achter elkaar zo. Het ja, was een heel rond klein gat. Het bestaat nog steeds. Het lijkt me dood, ja. hè? Uh, er staat nu een paaltje bij. In met... jouw veilige kinderwereld, jouw territorium ja. naar binnen zien te kruipen. Ja. Die vreemde mannen. Ja. Die jouw vader even gaan bekeren. Het is ook de plek waar je vader een visioen had. Bij de limoenappel. Ja. Ja. Waar je de stem hoorde. Ja, de stem van God sprak tot hem. En Waar ik hem uh, vond... Ja, dat was, was op de grens van, het, van, de, van de zonnebloemen. En waarin de lage, planten, de, de lage ja, perkplanten begonnen. Daar lag hij, en het, hij, zat, hij had op een, op een bankje gezeten. En dat bankje lag ongeveer. Hij had zitten lezen in Thomas A. Kempis, Navolging van Christus. Het boek, boek, boek bezit ik nog, thuis. En dat lag op de grond, eh, open. Hij lag op de grond en hij, eh, hij was in extase. En, en toen ik zei uh, papa. Jij vond hem? Jij vond ik hem? vond hem. Ik zei papa, er zijn klanten. Hoe oud was je? Tien, elf uh, jaar. En ik was thuis bij mijn moeder en er werd aan de voordeur gebeld. En mijn moeder deed open. Mijn moeder zei: Jan, doe jij eens open. En ik deed open. En dus stond er een meneer of, of een echtpaar. En die wilde graag een boeket Dalia's. Maar ze konden mijn vader niet vinden. Dus ze waren naar het woonhuis gegaan. Dus mijn moeder zei, Jan ga jij eens met die mensen mee. Maar goed, ik kon mijn vader niet zo gauw vinden. Dus ik heb voor hen een boeket gesneden. En toen vond ik hem. En hij herkende mij eerst niet. En toen zei hij, maar papa, ben je ziek? Wat is er? En uh, hij was zijn haar zat in de war. En langzaam heb ik hem overeind getrokken. En hij, leunend op mij, ik, ik een jongetje van elf. En hij als volwassen man zijn we naar, de water, naar het waterbassin gelopen en toen zijn we gaan zitten. En toen zei de zoiets... Toen ze, heeft hij een sigaret opgestoken, weet ik wel. <kijkt> en toen zei de zoiets tegen mij van... Uh, uh, dat, uh, dat ik daar niet, niet, niks van mocht zeggen tegen mijn moeder. Dus wat er, wat er gebeurd was. Heeft hij ooit, en, heeft je ooit <laughs> in detail kunnen vertellen wat het <kijkt> visioen inbeeld? Hij zei zelf dat hij zei zelf dat het een, uh, ik snap ook een beetje te kuchen. <kuggen> hij zei zelf dat het uh, dat God verscheen in een in een in, in een in een storm met onweer en hij was bij de kraag gevat en hij was ter aarde gestort. Uh, dat zijn zijn beelden, maar <kuggen> volgens mij was het heel mooi weer en heel en heel zomers, dus <kuggen> ja. Maar dat is heel vreemd. Dat er, er is iets gebeurd. Niet wel iets, er is een wonder gebeurd. En dat wonder, het, het wonderbaarlijke... Dat, dat houdt me nog steeds bezig ook. Wat daar is, is, gebeurd. is daar iets gebeurd? Er staan nog steeds mensen op de begraafplaats... want de wikrij is verkocht. Uh, <tus> dus er staan nog steeds mensen... die daar staan... en die het boek gelezen hebben. Niet op een bed van die worden overweldigd door wat daar gebeurd is... en beginnen dan te huilen of, of zijn diep onder de indruk. Want daar is toch iets gebeurd dat, uh, ja, wat iedereen misschien wil meemaken. Of wat, uh, uh, het is in ieder geval iets concreets. En er is een roman over geschreven. En die roman uh, ja, die hebben zij meebeleefd. En nu zijn, staan ze op een plek, op een locatie waar het... Ja, dan zou het gebeurd zijn, ja. Ja, het is bijna een bedevaartsoord geworden. Ja, en voor jou ook, want je, je, <laughs> je herbezoekt het uh, keer op keer in je werk. Ook in dit boek? Uh, ja, het komt. Ja. En door de citaten komen we er weer op terug, natuurlijk ook. Ja, ja. Ja. Maar het was ook het moment, in feite, dat je vader niet meer je vader werd. Het werd, het werd een, een, een uitverkorene, zo zag hij zichzelf, toch? En de ja, een uitverkorene. En, en hij, hij, hij verloor toch ook een beetje, het, niet helemaal, hoor. Uh, het contact met de werkelijkheid. En, en, en, en, de, en de, de aandacht. Ik weet nog wel dat ik het rapport liet zien van de Udo school, denk ik. En, uh, dat, uh, hij keek er wel even naar, na, uh, maar zijn aandacht ging naar andere, di naar andere dingen uit. Dat, dat, dat voelde je ook wel. En, uh, maar dat is toch uh, verschrikkelijk, dat heeft gevolgen voor je vader. Dat, ja, maar ook dat, ook dat gebeurde in fasen, Er waren ook wel momenten, want ik herinner me ook heel goed weer mijn... onze uh, oudste dochter. Die toen dan, ja, twee, drie jaar was. dan... Uh, die gaf mijn vader haar een kleine gietem een hele kleine broest erop. He, met, door hele kleine straaltjes water kwamen. En dan uh, leerde hij hoe, hoe zij heel voorzichtig plantjes moest water geven. Dus het was, hij was een hele lieve, zacht, aardige man. Maar op dat ene punt was hij onverbiddelijk. Of, ik denk zelf dat hij een, een weg is gegaan die, die hij niet wilde. Dat hij uiteindelijk liever bij zijn gezin was gebleven, gewoon en... en en die pekerij had verder had verzorgd. En, maar, maar dan moet ik wel zeggen... al lang voor mijn geboorte... moet mijn vader toch al met die, deze dingen bezig geweest zijn. Want ik heb ook wel boeken gevonden uit 1930 of 28... toen was hij met, met mijn moeder verloofd... was hij toch al met dit soort... ze zijn wel getrouwd in de gewone hervormde kerk... in het plaatsje Latum. Maar ik denk dat mijn vader... Uh, ja... Uh, Iets anders zocht. Een, een diepere beleving van het, van het geloof. Of een, uh, of een intensere beleving. Of, een, of meer zekerheid. En, uh, maar ik kan, ik kan niet in het hoofd van mijn vader kijken. Er zijn geen brieven over geleverd. Over nou, wat hij meegemaakt heeft. Ik, ik, heb, ik kan alleen maar zeggen wat ik gezien heb. En, wat ja, ik, ja. en hoe ik zelf geworden ben. En, en, uh, heb je zelf ooit verlangd naar zo'n uh, goddelijke nou, visioen? Ja... Um, ja, ik, ik ben wel iemand, iemand die juist ook. Uh, he, gewone gelovers zeggen. nou, je moet gewoon. Je, je hebt de Bijbel en je hebt de, de traditie en de kerkvaders. En. en, en, en, uh, en God heeft ooit gesproken. He, tegen het volk Israël en zo. En, en, uh, um, het er wel. Ja. Er is in mij een hunkering. naar een teken dat. Dat, er een, dat ik mijn leven zal kunnen verankeren in een wezen... dat boven mij uitgaat, dat bovenpersoonlijk is. En dat mij uh, uh, genadig is. Want ik doe ook allemaal boze dingen en ik ben wel eens jaloers... of ik ben, nou, dat valt nog wel mee. Ik, ben, ik, doe, ik, doe, niet, ik doe niet zoveel slechte dingen, vind ik eigenlijk. Ik sprak er laatst met Geert Mak over... op mijn mm -hmm. feestje in Amsterdam. En we zaten nog, en we al heel gauw kwamen hier op hij had mij toegesproken. En uh, ja, zei, ik denk... Ik denk ik, uh, hij zei tegen mij... Ik, voor mijn gevoel heb ik ook niet zoveel kwaad gedaan. En in tegendeel... Ik denk dat God mij genadig zal zijn. In mijn werk praat ik er niet zoveel over. Of erg helemaal niet. Maar hij zei dat zomaar tegen mij. Dat vond ik ook heel ontroerend trouwens. We komen uit hetzelfde soort uh, milieu. Hij, hij is dan wel uit gereformeerd milieu. Maar toch, we weten waar we... We, we begrijpen de taal die we spreken en zo. Ja, ja je, je begon net zelf al over het einde komt nabij. Um, uh, is, is, komt dan het godsbesef ook weer terug? Wordt dat sterk, die godsbeleving? Ja, het is onvermijdelijk dat je, dat je denkt van... Ja, wat, ga, wat, gaat er dan, wat gaat er dan gebeuren als, als, de, als het einde er is? Of, of, je, of je hoort het. Ik, ik heb vrienden om me heen die, die, die erg ziek zijn... en die nog... Uh, ja, wie is aangezegd dat ze nog maar korte leven hebben en hoe ga je er dan mee om en, en, uh, en ik ben natuurlijk opgevoed met, met de beelden van, van, van, van de Bijbel hè van Gethsemane van Golgotha van het kruis van de, hè, van het, oh, het de zonden worden dreigende beelden ja nou, dreigende beelden maar, maar ook verzoening hè, dat de zonden worden wit gewassen als je gelooft en uh, dat God er zal zijn en uh, dus ik denk ook nog steeds dat ik wel heel snel, misschien toch nog weer. Uh, Want ik kan zeggen: ja, ik zou zo graag willen geloven. En nou, dat, nou, dat er een God is en dat je wordt opgevangen. Uh, maar, dan kan ik me wel aanpraten, maar ik, ik weet het niet. Ik, ik, kan, ik heb geen enkele zekerheid. Dus het geloof is ook een vorm van genade. Sommige mensen kunnen dat wel, of wordt dat wel gegeven. En mij nog niet. Je vader had zo'n visioen. En hij ja. um, uh, daarna veranderde zijn leven ingrijpend. Hij, hij ja. uh, zoer eigenlijk alle aardse zaken af. Ja. Um, um, geld verdienen was niet meer belangrijk. Nou, jouw uh, rapport ook niet. Um, wat ik zo... Tekenend vind je. Praat zo, ja, je praat zo liefdevol uh, over hem. Ja. Uh, en tegelijkertijd zijn die, die, die mannen die door die haag komen zo, zo dreigend. Die broeders. Heb je ook iets afgenomen? Ik geloof, heeft je ook een vader afgenomen die daarvoor van toneelspel hield een zorgzame, aandachtige vader was? Ja, ja, nee. <hulling> ja ik ben in zekere zin ook een vader kwijtgeraakt. Uh, ik weet toch heel goed dat mijn moeder zei. Toen mijn vader, mijn vader lag opgebaard in de voorkamer waar hij overleden is. Je schreef je debuut ook op de plek waar je vader stierf. Toch? Ja, zeker. Dus je bent eigenlijk pas, dat was je debuut. Je bent pas gaan schrijven toen hij stierf. Ja, maar ik, kon, ik kon ook niet eerder, ik kon niet eerder schrijven. Hij moest eerst er niet meer zijn. Voordat ik uh, zou kunnen schrijven, ook. Ik vind het zo tekenend van alle planten die je dan kan kiezen. dat je voor de nachtschade kiest. als <laughs> een zo giftige plant. Ja, maar, dat, ja, maar omdat, omdat, omdat ook veel ziektes in, in die verhalen voorkomen. En, en, en, uh, was dat de beurt? Was, was, was het een wraak-exercitie? Nee. <hijs> het, eerste, het eerste, het opent met een verhaal. Uh, nee, het tweede verhaal is Witte Gizante. Dat is het, het klassieke verhaal wat uiteindelijk leidt tot knieën met violen. Dat gebeurt dan 35 jaar later wel. Uh, in Witte Grisanten zit, zit, zit een enorme wraak of, of haat tegen de, de man... die de plant van mijn, van mijn vader weigert... Hij betaalt ook niet. En hij, hij, hij stuurt mijn vader met die bakfiets terug. Hij krijgt er geen geld, geen geld voor. En ik als jongetje, machteloos, zie dat mijn vader geschoffeerd wordt. En dat heb ik als 10, 11 jarige meegemaakt. En ben met mijn vader weer terug naar huis gegaan. Mijn vader raakte dat in wezen niet... Die, die ging s'avonds rustig zitten lezen... in een van zijn, ja, van zijn geestelijke boeken, zeg maar. Maar bij mij is dat gaan groeien. En ik, bij mij zijn daar beelden bijgekomen. En, de, en ik wist ook zeker... er de, de komt een moment waarop ik ze waarop ik wraak zal gaan nemen... op die, op die man, op wat, er gebeur, op wat er gebeurd is. En... Uh, die vraag is, is een hele heftige... Ik ben met, met een wraakverhaal de, de, de literatuur binnengekomen ook. Zoals Herman Franken mij ooit schreef. Ook al ben je helaas overleden. Een veel jongere auteur... Dus het was niet zozeer vraag op je vader wat je schreef? Nee, in tegendeel. Ik heb nooit enige vragenvoelens voor mijn vader gehad Integendeel, Ik heb alleen maar zachtmoedige en aardige en, en, en liefdevolle... Uh, dus uh, wat hem overkomen is... Uh, daar sta ik buiten. En dan kan ik, ook, en ik, ik, ben, ik was wel een van de kinderen die probeerde bij hem te komen. Ik kon, niet, ik kon hem niet, niet helemaal bij hem komen... maar mijn andere, mijn andere broers waren veel minder uh, geneigd om... Uh, te doen zoals mijn vader. Uh, uh, we, uh, wel wenste eigenlijk. Overigens, mijn vader was helemaal niet iemand die zei van. ja. dan moet je dit en dat doen. en dat verbied ik al. Maar hij verbood namelijk helemaal niks. Wij mochten ook voetballen op de, op de kwekerij. gewoon. Maar niet op straat. Je mocht er wel geen ijsje, ijsje kopen en zo. Maar. Uh, als je, dan, maar je, je moest wel die preek afluisteren. maar voor de rest wat je de hele dag deed. nou ja, en, en, uh, en verstoppertjes spelen. Je kon er gewoon. De, Nee, dat klinkt enerzijds vrij, maar misschien ook een man die het niet interesseert. Ik vind <tie> ja, dat kan, dat kan ook nog Maar zou, ja, je, ja. zou je nog een, een stukje uh, van ja. me willen voorlezen? Een ja. uh, stukje over hoe je samen met je vader werkt. De, ja. Ik hoop dat ik het goed zeg. De kalanchoe. Dat is, dit is de kalanchoe. Dat kijk, was een heel mooi plantje. De voor mij heeft die, veel rode bloemetjes. <tie> heel klein. Veel. Tegenwoordig zie je, zie je, een, zie je een, een mindere soort op, op het uh, café op terrastafeltjes uh, buiten. Uh, staat er een plantje. En meestal is het een, een, een, een, een kunstmatig plantje. Weet je wel, wat helemaal geen plantje meer is. Maar soms staat, is het een echt plantje en dan is het een kalanko, kalanko, kalankoei. Dus in het wit heb je ze tegenwoordig. En in het rood en in het, in het Tint. Maar goed. Hij behoort tot de succulente of de vetplanten. De vleesige blaadjes zijn gekarteld. In mijn jeugd was hij lang niet zo algemeen als nu. O, oh, zie staat het al. Als op tafels geen kunst staat, maar natuur... dan is het de Kalanchoe. Vroeger had de plant alleen rode bloemen. Nu ook lichtgele en lichtroze. Je wordt er warm nog koud van. Want ze zijn niet, ik vind ze niet mooi. Op onze kwekerij... Op onze kwekerij stonden ze in de verwarmde booibak naast het waterbassin. Ik zie mij nog met mijn vader rietmatten afrollen. De jonge planten moesten zes weken in volledige duisternis verkeren... anders zou er geen knopvorming plaatsvinden. Dan, op een zekere dag, rolden we de rietmatten op. De duisternis had gewerkt. Elke plant had kleine knoppen gemaakt... Nu schieten mij de beroemde woorden van de mysticus Sint-Jan van het Kruis te binnen. Het duister is mij licht genoeg. Overigens, die laatste zin is mij ooit, is mij ooit gezegd door mijn vriend, ook alweer overleden, Louis Ferron. De Haarlemse schrijver, die enkele maanden na het verschijnen van Klienhofer met Fiole overleed. Hij heeft een schitterende reden voorgehouden toen het boek verscheen. We hebben ooit samen voorgelezen in de Bijenkorf... herinner ik mij nu in Eindhoven. We hadden wat gedronken. We zijn wat gaan zwerven door dat gebouw... tijdens, tijdens het boordje in de foyer hadden we gezinnen... En uiteindelijk kwamen we in een, helemaal onder in die kelders terecht... Waar, waar al die voorraden lagen. En zijn we geprobeerd om de weg terug te vinden. En kwamen we in een, lift, in een soort lift voor, ja, voor, uh, terecht. En die lift die deed het verder niet. En we konden ook niet uitkomen. En we konden ook niemand bellen. Dus we hebben daar uren in de totale duisternis. En toen zei hij tegen mij, Jan, zei hij, het duister is ons dicht genoeg. En hij citeerde Sint Jan van het Kruis. En, uh, maar goed... Nu kom ik ook hem ook weer tegen. Maar goed, dat is Louis Ferron. En, uh, ja, dus, ja, ik, word, ik ben 80 geworden. En dan betekent ook dat je al heel veel mensen uh, verloren hebt. En, en kwijt bent geraakt. Ik denk nu ook aan uh, Jean-Paul Fransen. Die ik altijd in Café de Zwart tegenkwam. Waar we samen spraken. En, maar ja, ik ben er nog en ik kan met jou praten nu. Nou, en Over bloemen, bloemen, bloemen en planten. Ja. Uh, <laughs> Dali had een soort obsessie met uh, nou ja, vrouwenlijven. En die moest hij dan maar vervormd de hele tijd herscheppen. Ja, en ja. herscheppen. Is dat, zijn die bloemen een soort obsessie ook voor jou? Dat ze maar terugkomen in alle vormen? Nou, ja, misschien... Ja, ja, ja t, op, obsessie vind ik een te sterk woord voor bloemen. Maar... Uh, uh, zodra ik die kwekerij ten tonele voer... Dan, dan, dan kan ik... Ja, dan moet er ook, moet er ook een, plan, een plan bij zijn. Of, of dan zie, zie ik. Maar ik ben, toch, ik ben ook toch wel iemand die ook altijd. Als ik door een straat loop naar de tuintjes van de mensen kijkt. En, en steeds meer tuintjes zijn trouwens helemaal geen tuin meer. Maar dan ligt er alleen maar uh, zwart grind of zo. Hè? Want uh, mensen hebben geen zin om, om een tuin te onderhouden. Maar. Ja, een obsessie. Uh, mijn, mijn echte obsessie is toch meer. Uh, ja. Het, het einde, het, uh, ik, wil, ik, wil, ik wil er altijd zijn. Ik wil altijd met jou kunnen praten. En, en over bloemen kan het zijn, maar het kan ook zijn over mooie boeken. En uiteindelijk gaat het me niet om de bloemen, maar gaat om, om een heel mooi verhaal te schrijven. En, dat, en om jou te raken. Om, ik wil mensen... Uh, nou ja, het is mij een paar keer gelukt om met een boek mensen heel veel mensen... Uh, ja die, die daar vol van zijn. En die daarover nadenken. en Wat, wat staat hier? Wat, wat, wat, wat wil dit boek met mij? en Mensen zijn, zijn zeker over ik op een bed van Zijn mensen boos geworden? En, en... Is het schrijven, dat is een cliché hoor. Maar is dat jouw uh, uh, poging tot goddelijkheid? Het is in ieder geval de poging om zin te, te geven aan het leven. Het is ook een... een, een, een, een een, een imaginaire poging om. Uh, niet dood te gaan. Want, want uiteindelijk. Uh, als, als ik met een boek bezig ben. He, heb ik het geloof dat ik. toch onkwetsbaar ben. Dat ik, niet, dat ik het boek mag afmaken. als ik daar helemaal. heel intens mee bezig ben. Dus. Um, dus het is een verweer tegen, tegen het einde. En, en natuurlijk is het een verweer dat. ja. Onzinnig is, want je weet uiteindelijk dat ieder mens zal er niet meer zal zijn op een bepaald moment. Word je dan ook zenuwachtig als het boek ten einde loopt? Dat je denkt: oh, ik moet snel iets nieuws bedenken? Sterker nog, tijdens het, het, het, als het boek dreigt uh, klaar te komen en, en naar zijn einde te gaan, dan voel je je aan: op een bepaald moment is het onderwerp op. Dan, is het, he, dan wordt er een laatste zin geschreven. Wat, of ze zeggen wel eens, al iets heel cu uh, curieus is trouwens... de laatste zin van een boek. Maar dan ben je toch al wel aan, een beetje aan het denken... in een, in een bepaald laadje in mijn hoofd... Van ja, van ja, wat moet hierna nog gebeuren? En ik moet toch wel bezig blijven of materiaal verzamelen of... Uh, uh, het is een angstige tijd tussen het moment... wanneer je het boek hebt ingeleverd en het in de winkel ligt dat is toch een rare, vreemde licht, uh, vreemde stilte of zo. En je verwacht, je wilt ook... Ja, uh, wat, wat wordt er over gezegd? Uh, zal het boek het een beetje gaan doen? Zullen mensen het mooi vinden? Of, of, uh, en het, uh, dus het is ook een... Voor mij is dat ook een kwetsbare periode... waarin ik misschien wel ziek zou kunnen worden. Of, uh, uh, of een ongeluk kan krijgen. Dus... Ik probeer wel dan. Uh, ja, ja, die dan... ziekte overkwam je ook op een leeftijd. <laughs> dat de meeste mensen gewoon van hun pensioen genieten. Kreeg jij je eerste burn-out. Een, een paar jaar geleden? Ja, toen ja, was ik al. Het, curie het curieuze is namelijk ook nog. bovendien dat dat, dat kinderen op mijn werk is in mijn pensioentijd geschreven. Ik was, hmm. ik was toen al 67 en, uh, en die burn-out. Ja, later is dat, is dat genoemd, Bernard. Maar ik, op een bepaald moment was ik een beetje op. Het had te maken met. Uh, ik had een boek geschreven over, de, over mijn moeder, over Margje. Dat was er toch een soort aanvulling, nog van. Uh, ja, om, om Margje nog meer stem te geven dan dat ze misschien in de roman gekregen heeft. En. Um, toen kwam die verfilming van Knieper met Violen. Dat was in het voorjaar van dat jaar, 2016 was het, geloof ik. Ja, je deed heel veel lezingen. En er moesten eens... heel veel discussies met de zaal voeren. Na ja. afloop, dus, aan het eind van de film kwam ik dan de zaal binnen... met de hoofdrolspelers, Barry Atzma en Noortje, uh, Helman. Hel, ja. zei, Hel, ja. En nog meer trouwens... Um, en dan gingen we discussiëren met het publiek. Ja, van, heb, is het boek nu wel goed en zo? En dan ben ik op een bepaald moment wel heel erg... Uh, uh, op een bepaald moment was ik op daarmee. En toen ben ik om, om een dag... Ik weet nog dat ik zat in het theater De Naald. Het was dus Naaldwijk. Ook weer in het Westland. Met heel veel tuindersvrouwen. Het was een hele lange middag. En, en, uh, en, ik, en als ik iets doe, doe ik het met overgaven. Dus ik zat weer heel uitdrukkelijk, ja. En toen ben ik een beetje, toen voelde ik aan van, het, het is op, ik kan niet meer. En, uh, en toen ben ik wel enige maanden, daar heb ik thuis uh, niks gedaan. Voor het, voor het eerst zat ik in, op, in de hoek van de bank. Ik, ik het had, lijkt me een hele angstige periode voor iemand die zo... Uh, <coughs> druk is en bezig nou, is. En het ook als een soort wens denken, uh, als een soort schild tegen onheil. Het schrijven bezit. Ja, en opeens zat ik. Uh, ik was, ik, heel bleef, ik bleef vroeg opstaan en ik had wel een jonge, weer een jonge hond aangeschaft, een Wippet. En dat was Sarah. En die, die is nu drie jaar, dus die heb ik net verlaten. Die, die wacht nu op mij tot ik weer terug ben, en zo. Dus die had, die had ik wel als troost. En mijn vrouw was er natuurlijk. En, uh, maar voor de rest. Ik maakte geen aantekeningen. Ik dacht, het is, ik kan geen boek meer schrijven. Het is, het is op, het is voorbij helemaal. En, uh, en ik was, maar ik was niet helemaal ongelukkig. Want voor het eerst kon ik ook, uh, had ik nu durfde ik tijd te nemen om niks te doen. En ook geen krant te, te openen zelfs. En, en uh, een beetje naar buiten te staren. Dat voelt bijna als een uh, periode en, van berusting. Van, van, ja, neem me ook van, van weer, weer helemaal even... Uh, ik heb altijd gerend en gehold. En ik heb altijd het gevoel gehad... dat ik, dat ik een achterstand moest inhalen. dat ik, hè, ik wilde graag naar de middelbare school... maar dat, dat kon niet. Mee, want ja, De boeken daarvoor waren al te duur. dus Ik ging naar de Ulo-school. Dus ik moest via de kweekschool... en toen allerlei actes halen... en, en, en, en titels halen en zo. Dus alles maar weer inhalen en maar werken. En, en dan veel boeken schrijven. En toen opeens deed ik helemaal niks. Het was, was heel vreemd. En toch was ik in een lichte euforie. Is, is die berusting gebleven? Of, of is die weer verdwenen? Ben je nu toch weer in dat... ik, ben, ik, moet, weer, ik moet nu weer iets bestrijden? Ja, ik, ik moet iets bestrijden, ja. Ik, ik ben weer heel hard bezig... met, met iets. En, en uh, of een aantekeningen te maken. En ik ben onrustig. En ik, en ik ben druk. En... en uh, um, en het heeft ermee te maken, um, nu ik die grens over die, van die tachtig gepasseerd ben... want daar zag ik het natuurlijk toch wel tegenop ook. En, uh, ik sprak daar met Pieter Verhoeven de film ook, ook over. Het ook was ook op het feestje. Ik zei, ja, zei Pieter, maar die was een week voor mij tachtig geworden en zei, nou ja, zei tachtig en toen ben ik dat ik ik, ik, ik vergeet dat het woord tachtig maar gewoon en, uh, en ik, ik ga, ik ga, nu, ga, nu ga ik de allermooiste film maken die, die, die, die, die ik die kan maken nog dus zo wou, wou ik er ook maar over denken maar um, ik ben toch weer anders dan hij denk ik um, en toch heb ik het gevoel dat ik weer dat ik met het ouder worden dat ik weer toch weer een beetje jonger geworden ben ook dat ik weer veel aan kan dat klinkt je misschien graag in de oren. Het is, het is een beetje ja, paradoxaal. Waar zit die jeugdigheid dan in? Wat? wat? Waar zit die jeugdigheid dan in? <coughs> Dat ik, dat, ik, dat ik hier om, vanavond om, om 12 uur tot 1 uur zit te praten. Met een al, terwijl, terwijl, terwijl, terwijl andere mensen die, die, die, die 60 of 70 zijn, die liggen al lang in bed of, of weet ik wel, of die, die kijken naar de televisie of zo. En ik doe en ik uh, rijd in, in, in de nacht met een taxi door het land heen en, en uh, probeer moeizaam iets te formuleren. Dus. Uh, en morgen vroeg heb ik weer een heleboel dingen van plan om te gaan doen. En, en, uh, uh, dus er zit wel een sterke vitaliteit in mij. Absoluut, dat is duidelijk. Ja. Ik wil heel even een liedje draaien. Oh ja. Um, het nummer Over the Mountain Across the Sea werd in 1957 voor het eerst uitgebracht door Johnny and Joe. De Canadese zangeres Elise Le maakte er haar eigen versie van en daar gaan we nu even naar luisteren. <güls> Across the sea there's a girl waiting for me Elise Le Gros met Over the Mountains, Across the Sea. En ik zit hier met Jan Siebelink... die voor zijn tachtigste verjaardag... Een, uh, nou, een literair herbarium, een bloemenboek uitbracht. De Bloemen genaamd. En uh, we hadden het uh, voor dit liedje even over... hoe je voelde dat je weer jeugdiger werd. Uh, gek genoeg. Uh, je was het een tijdje kwijt. Je had de berusting van misschien wel. Nou, nou maar, ja, en, ma maanden, maar, maanden. Ja, en ja, nu ja, is het maanden. weer. De gejaagdheid, de felheid... De onrust van, uh, van vroeger. Ja, en dat, ja, dat, dat ja. toont zich ook in uh, je uh, politieke interesse. Want in 2017. De meeste mensen kopen een, uh, een, een camper. En gaan door Europa trekken. En jij stond op de lijst verkiesbaar voor Partij voor de Dieren. Ja. ja. ja, ja, ja. Wat deed je daartoe beslissen? Ik denk dat ik daarvoor gevraagd ben. Met, met, met andere literaturen. Ik geloof dat Maarten Biesheuvel daar ook bij hoorde. Adrien van der Heijden. En nog een paar Mensen van Keulen onder andere. Die stonden toch niet allemaal op de lijst? Volgens mij stonden niet allemaal op de, op, de, op de verkiesbare... Niet verkiesbare, maar Echt, wel waar? onderaan de lijst. Als duur als meest culturele partij die ik... Uh, ja, uh, ik, dat is ook zo. Ja. Maar ja, en, en waarom? Ja. Om omdat zij toch, uh, je, je kunt allemaal bezwaren aan, aan te hebben voor zo'n partij... die dan maar op één ding gericht is en zo. Maar um, ja, het, het is toch goed dat zij aandacht vraagt voor, voor, voor, voor de dieren... en voor, de, voor het leed dat veroorzaakt wordt en voor de massale... Gebouwen die daar in Brabant staan, overal, of trouwens in Barneveld, ook waar ik in de buurt woon. Uh, uh, enkele jaren geleden waren er overal over weiland. Is, staan nu enorme. Ge uh, uh, uh, ja, gebouwen waar honderdduizenden kippen en varkens en zo. En op een of andere manier is het. Vind ik, vind ik het ook wel walgelijk. En. ben ik zelf. Ik vind ben, ik ben het, het vlees wel heel erg lekker. Of, of een plakje worst of wat dan ook dan. Ik ben helemaal, niet zo, ik ben helemaal geen vegetariër. Maar uh, ik, ben, ik ben wel matiger erin geworden. En, ik, en uh, zei mijn sympathie. Ik vind een vrouw die uh, nou, uh, goed debatteert. Uh, en goed uitziet. Uh, ook aantrekkelijk als vrouw. is Het is allemaal heel belangrijk natuurlijk. Ja, een of andere Als een of andere... Ja, ja. Hoe dan ook. Het is altijd belangrijk. En... en dus ik heb, met plezier heb ik, heb ik dat gedaan. De frontvrouw van Partij van de Dieren, Marjan Thieme, is ook een zeer gelovig vrouw. Ja, ik denk dat dat bij mij ook een rol gespeeld heeft. Dat zij uh, te kennen gaf... Uh, ze wilde er niet zoveel over zeggen trouwens in het openbaar. Maar wel dat ze gelukkig gelovig is. En dan wordt ze ook, krijgt ze ook wel verwijten weer. Ja, want als je gelovig bent, dan doe je dan... Waarom doe je dan... Ik weet niet wat voor verwijt precies. Het heeft ook weer te maken met mijn vader. Want mijn vader had nu en dan een, een knecht. Altijd een stagiair. Dat dus was een eenmansbedrijfje, maar hij had wel een knecht. En, en mijn vader was, was ook, ook weer zo aardig. En mijn moeder trouwens, waren ook heel gastvrij. Die knecht die at aan tafel bij ons en was bij ons in, in huis helemaal. En dat was een zevenendags adventist. Die jongen. Net zoals mijn antiemen. En mijn vader, toen ik gelovig, heel erg gelovig werd, wilde hij ook liever niet meer planten water geven op, de, op zondag. En ook niet verkopen als iemand in nood graag een plantje wilde voor een, nou, voor een verjaardag of zo. Maar die jongen, de 78 en die advertisten, die vieren de, de, de zondag op zaterdag. Dus dan kon hij toch weer de planten op zonnig water geven. Snap je? Ja. Maar goed, en die jongens later naar Nieuw-Zeeland verhuisd is dan met een schitterende andje begonnen. En in mijn jeugd hij speelde die een rol dus voor ons. Want wij vonden het een hele aardige jongen. Toen kniel op het bed van joden verscheen... kreeg ik uit Nieuw-Zeeland een brief van een oude man. En dat was hij. Hij had ook gehoord dat dat boek verschenen was. Dat ook onder Nederlanders is dat boek daar ook daar heel erg uh, populair ge geworden. En uh, dat zijn allemaal kleine primitieve redenen... dan om zo'n partij dan ook weer te steunen. Dus, ja. Is, dit, uh, is dit, boek, dit bloemenboek dan ook in feite een activistisch boek? Een soort pamflet, een ode aan de voorbijgaande natuur? Er wordt de natuur ja. in beschreven, <kijf> beschreven, een natuur beschreven, een wilderigheid... die ik, ik ben ook op het platteland opgegroeid... maar die ik niet meer ken... Nee, Dat is wel goed. Oh ja, misschien is het ook ja, Zo dan, las ik het ook. Oh ja. Bijna. Nou, zeker met dit nee, er, staan wel, er staan ook wel bijzondere planten in die je niet meer zoveel zo ziet. En, en Omdat al deze planten. Er is nog nooit een boek, boek verschenen waarin uh, zoveel verschillende planten bij elkaar zijn gebracht. Het gaat niet alleen over uh, planten die. die, die ja, uh, het zijn planten die, namelijk, die in mijn boeken voorkomen. En. Uh, en ze zijn of heel exotisch, of ze, zijn, uh, bijna, of ze worden bijna niet meer gekweekt. Of ze, of, uh, of ze staan alleen maar als kuipplanten weet je wel, in zo'n oranjerie van vroeger. En uh, misschien dat ik wel een uh, ja, nog, nog eenmaal die wereld van de, van de wereldigheid, zoals jij zegt... Uh, ik wil vastleggen, vastleg, u, ook voor de eeuwigheid. En met die teksten, maar ook met die mooie platen erbij. En met het, met het papier is ook zo mooi. Het is bijna perkamentachtig. Vind je? Ja, als het zo prachtig. Als, als je het aan, al, in, al voelt. Kijk, wat is dit nou? Een Afrikaan, denk ik. Hè? Ja, Afrikaantje. Die Afrikaan is, het is een echte Afrikaan en het is ook een droom Afrikaan tegelijkertijd. Hou je zelf nu eigenlijk nog een tuin bij? Ik heb een hele aardige tuin. en, en mijn, mijn vrouw werkt daar ook in. En uh, met een grote vijver. Daaromheen staan allemaal borden. En, en, uh, en ik, ik vind het leuk om uh, te zaaien ook. oost indische kers. Of, of ik maak een haagje met uh, lateresplantjes. Zeg maar. die, mooie, die hele geurige. De lateres komt ook in het boek voor. Dat is ook een lievelingsbloem van mij. Ja goed, door de tint, alleen door de tint al en het hele zachte roze en lila van, van zo'n zo bosje later. Dat geef je aan een geliefde gewoon. En dat geef je, als je een heel lekker gevoel hebt, en dan geef ik dat aan mijn vrouw. Met een nieuw bo vers bosje later. Dus dat staat dan op de toonbank van zo'n bloemenwinkel. Ja, ik heb, dat wel ja daar heb ik wel gevoel voor. Ik hou, ik hou ook niet van die grote boeketten en zo. Met allemaal allemaal. Takker erin allemaal, weet je wel. En dan, uh, het moet, moet fijntjes zijn. Mijn vader was heel erg gesteld om, op mijn vriendin. En die vriendin was mijn, is nu nog steeds mijn huidige vrouw. Dus die was toen 3,24 24 en heel, heel mooi. En dat is nog steeds. Maar ze was toen, hij was extreem gek op haar. En uh, dan, ja, dan, dan wil ik nog dat hij een... Uh, in de winter had je geen, vast geen planten van buiten om, om een boeket te maken. Maar dan, dan trok hij uit de cyclame plant trok die zeven uh, uh, bloemen. Uh, mooie rode bloemen dan. En dan deed hij daar een takje bruidschoen door. Als pragenschoen. Staat er trouwens ook, ook in, wordt ook beschreven. En dat boeketje van die zeven eenvoudige bloemen. Hoewel het een hele, hele mooie vorm heeft. Met dat takje bruidschoen. Dat gaf hij dan aan haar mee uh, als, ja, als, ze, als ze dan weer wegging. Als ze, ja, dus dat was een soort. Ook een, dat was ook een liefdesboodschap of zo van, van die vader aan, zijn schoondochter. Nou goed, dat is allemaal herinnering natuurlijk aan. Uh, maar dat had, dat had iets lieflijks, iets moois. En was, dat was allemaal. Het was fijntjes en fijnzinnig en geraffineerd ook tegelijkertijd. En, en daar hou ik van, in alles. Lijkt je op je vader? Ik lijk heel sterk op mijn vader. Ik denk dat ik ook dezelfde gebaren maak. Dat ik dezelfde manier van doen heb. Dat ik ook iets najaag. Uh, dat ik het wonderen najaag. Of het, of het onvatbare. Of het onzichtbare. Maar je doet het andersom. Uh, want jij bezinkt het aardse. Waar hij het afzwor. Jawel, ik bezing het aardse, maar ik, zoek, ik, zoek, ik, ik, zoek, ik bezing het zo precies dat ik uiteindelijk hoop dat het van de grond komt, dat het irreëel wordt. Dat, het, dat, ik, dat ik ook dat ik via die zichtbare wereld naar de onzichtbare wereld kan komen. Naar de wereld waar we erg geen vat op hebben en die het toch wel is. Klinkt als een vorm van onsterfelijkheid? Ja. ja. Dat, dat, is, dat <laughs> het vind ik eindelijk. een heel mooi streven. Ja, hè? ja. ja. Meerdere schrijvers ontpoppen zich uh, op latere leeftijd tot biologen. Uh, ik denk <laughs> aan de Jan nou. Wolkers en zijn spuugbeestjes. Uh, ja. Maarten het Hart had nog een tuindershow uh, op televisie. Ja. Zie jij jezelf dat ook doen? Heb je daar... Ja. Uh, nee, maar, maar goed. Maar ik, ik ben er steeds... Ja, nee, maar het Hart heeft, heeft een moestuin. Hè. Dat is wel iets, iets wat ik... Ook, dat zou ik dus ook willen hebben. Maar dan moet ik weer een ander huis met een, met een, met een iets grotere oh, tuin. Een, een, een mooie bloemenshow. Een mooie documentaire serie over bloemen. Oh. Gepresenteerd door Jan Sibelink. Ja, en, maar hoe dan? Hoe dan in, filmjes dan of zo? Of, of nee? Ja, nou, dan ja. moet de Vp Roma eens over nadenken. <laughs> oh, ja. Maar zou, zou, zou, zou je, dat zien, zou je ja. jezelf dat zien doen? Ja. Of is het schrijven het allerbelangrijkste? Nee, want nee, als, als ze een mooi plan hebben met... met, met, met dan wil ik en dan... En je zou die platen die uit het boek kunnen laten zien, bijvoorbeeld. En dan met een verhaaltje, met een verhaal erbij. Dus dan zou je daar iets, iets wonder, wonder, wonder schoons van kunnen maken, volgens mij. Ja. Elfje, denk ik. Ja, ik, uh, ik zou kijken. <laughs> ik zou, uh, <laughs> ja, zeker. Nou ja, maar goed, dit, maar dit is er nu al. Dit, dit, dit, vind ik het, dit is toch wonderbaarlijk dat uh, ik ontvangbaar ben ik gaan schrijven. Mijn vader was er niet meer. Ik ben nog even in een klooster geweest... En toen schreef ik dat op, op de plek waar mijn vader overleden is. Daar schreef ik dat verhaal. Nachtschade. Nachtschade. Wit, ja, witte witte Gryzanten. Ja, en dat, dat kwam verhaal. in de bundel Nachtschade. En dat heb ik toen aan Johan Prolax laten lezen. En zo en is het begonnen. dat gegaan. Ik... Uh, en toen, ben ik het, ja, toen ben ik doorgegaan met schrijven. Op, op een, op een, op een buitengewoon hartstochtelijke manier. En... En nu wordt het allemaal samengevat in, in één boek. Het is, het is een het, het beetje is een... een overbodige vraag misschien. Maar ja. uh, heb je nu alles verteld over de bloemen? Ja, dat kan ik nog niet zeggen. Nog. Nee, nee, ja. Nou, je weet waar je nu mee bezig bent. Of, of blijven ze nog steeds komen in je verhalen? Ja, dat, maar ook dat moeten we afwachten. Of niet? Ja, maar ik loop geen omgeving. Ja. Oh, de was, ja. de en ik, loop, ik Ik loop niet te zoeken naar een bloem. Nu moet er weer een bloem in komen. Ik heb een heel mooi verhaal in mijn hoofd en dat ga ik vertellen. En. En, en, dan, en, dan, en dan. Het verhaal. Kijk, het verhaal zelf zal er, denkt wel, zal er aan denken. Of, of er een bloem in, no, in nodig is. En, uh, dus, dus ik bedenk het niet. Het verhaal bedenkt het verhaal, toch? Of niet eigenlijk? Ja. ja. Ja. In zekere zin wel. Ik zet het wel een beetje op zo. Maar dan, dan, uh, ik denk, ik denk aan, aan heel weinig in het verhaal. En het verhaal zelf bedenkt heel veel juist. Maar zijn de verhalen ooit op? <laughs> nee, dat denk de ik niet. De verhalen zijn nooit op. Nee. nee, niet. nee. nee want, maar heb je zelf dan niet de behoefte om dan... de, de kassen achter te laten, de bloemen? Nee. nee Ze komen want, vanzelf nee, weer nee, binnen gegroeid. Nee, Overigens, met dit boek om, gaan we wel heel diep de, kas, de, de broeikassen van mijn vader in. Tot, aan de, tot, tot in de uiterste hoekjes waar de Sint-Pauliaatjes stonden, waar de moerplanten stonden, uh, uh, ja, uh, waar de cloxinia's en de cineraria's, allemaal plantensoorten, die, die, sommige worden nooit meer genoemd trouwens. Wat ik zelf heel erg leuk vond, was. Uh, ik kreeg een hele leuke brief van Antoine Baudard. Ken je wel, de priester uit Rome? Nou, ik zoek, ik zoek hem wel eens op in Rome. Ik vind het ook. heel leuk dat je denkt dat ik weet wie de priesters in Rome zijn. Ik heb geen idee. Weet je dat niet? wel. <lacht> dat hij nu en dan met Pasen mooie dingen vertelt voor de, voor de tv en zo. En commentaar geeft als de pauze iets zegt. Weet je dat niet? Nee, maar je kreeg een prachtige brief. Nou, ik kreeg een brief met een heel, stond mooi, knipsel, met een heel mooi knipsel in... Hij had in Frankfurt de Algemeine was mijn tachtigste verjaardag herdacht. Er stond, uh, dus, en er werd opnieuw verteld: om, omnieuw verteld ja, wat een bijzonder boek daar geschreven was. Hoe daar een eenvoudige kweker uit Velp, de Kleinstad Kleinstadt Velp. Bij Arnheim. En dan wordt verteld precies hoe die kwekerij erbij lag... over de varentjes die wordt. worden. Jan, het... ik moet je onderbreken. Ik mag ik wil je wel. bedanken voor het is dit gesprek. Zo, ja. Het is fantastisch. Ja. Duidelijk meer. En dit boek, de bloemen, ligt nu in de winkel van Jan Siebelink. Dank je wel. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.